10 uur. Het LOS-journaal, door Alt Het aantal werklozen is vorige maand gestegen tot boven de 600.000. In februari kwamen er volgens het CBS 21.000 werklozen bij. In totaal zijn er nu 613.000 mensen werkloos. Dat is het hoogste aantal in bijna 30 jaar, vertelt economieredacteur André Mijnema. We hebben in februari een treurige historische drempel overschreden, want ons land telde in de maand februari vorige maand dus voor het eerst sinds maart 1984, dus 29 jaar geleden, meer dan 600.000 werklozen. Het CBS telde er 613.000, net zoveel dus als in maart 1984, 21.000 mensen meer die zonder werk zitten en op zoek zijn naar een baan dan in januari. De werkloosheid nam onder mannen sterker toe dan onder vrouwen. In 2008 had Nederland gemiddeld nog maar 300.000 werklozen, nu dus het dubbele. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie in de tweede helft van dit jaar weer opkrabbelt. Maar de werkloosheid zal nog een tijd blijven stijgen, is de les van eerdere recessies. Vrouwen in leaseauto's rijden een stuk harder dan mannen. Ze krijgen dus ook vaker een bekeuring en ook rijden ze vaker door rood. Dat blijkt uit een onderzoek van leasemaatschappij Adlon Carly zonder ruim 120.000 leaseautorijders. Vrouwen krijgen per gerede kilometer 30% meer boetes dan mannen. De reden hiervoor is niet onderzocht, maar het leasebedrijf heeft wel een idee. Het zou kunnen dat uh, de steeds meer vrouwen een drukke baan combineren met het gezinsleven. Waardoor het, uh, het vaak hectisch, uh, hectisch rijden wordt om alles op tijd maar te kunnen regelen. Wel trappen mannen als ze te hard rijden het gaspedaal dieper in dan vrouwelijke automobilisten. Automobilisten in een Porsche, Audi of BMW... krijgen de meeste bekeuringen voor te hard rijden... dan vooral die in een Porsche 6,2 boetes per 10.000 kilometer. Steeds meer jongvolwassenen hebben melanoom... de agressiefste vorm van huidkanker. Elk jaar gaan zo'n 800 Nederlanders dood door de ziekte... die vaak ontstaat na verbranding door de zon. Het aantal melanoompatiënten steeg de afgelopen 10 jaar met 50%. In een nieuwe campagne wijst de Stichting Melanoom... op de gevaren van verbranden. Mensen zijn gewoon de afgelopen 20, 30 jaar... Ik veel meer gaan reizen, ik veel meer in die zon terechtgekomen. Uh, ja, de bewustwording is natuurlijk eigenlijk uh, recent pas. Nou, Australië en Nieuw-Zeeland zijn er natuurlijk mooie voorbeelden van. Maar omdat wij het met minder zon te maken hebben, uh, ja, neemt men dat hier toch wat minder serieus. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis denkt dat het aantal melanoompatiënten de komende jaren flink blijft stijgen. De Australische premier Gillard heeft een stemming over het leiderschap van haar partij overleefd. Ze blijft leider van Labour en dus ook premier. In september worden er in Australië verkiezingen gehouden. Gillard en Labour staan er in de peilingen slecht voor. Er wordt rekening gehouden met een forse nederlaag. Daarom had Gillard zelf om de stemming over het leiderschap gevraagd. Minister Plasterk erkent het Elfstedenkruisje als officiële onderscheiding. Dat betekent onder meer dat het kruisje op 30 april mag worden gedragen. Plasterk kwam tot het besluit na een verzoek van de Friese commissaris van de koningin Joritsma... en een positief advies van de kanselier der Nederlandse Orde. In de draagvolgorde komt de onderscheiding nu na het Vierdaagse kruis... voor wie de Vierdaagse in Nijmegen heeft uitgelopen. Het weer nog vandaag geregeld zon. Maar in de noordelijke helft van het land ook een sneeuwbui. De temperatuur stijgt naar 3 tot 5 graden. Er staat niet veel wind. Morgen is het droog. Zaterdag valt in het zuiden misschien wat sneeuw. Daarbij komt de temperatuur overdag maar net boven nul. AWB Verkeersinformatie. Nog 50 kilometer file, vooral door aanrijdingen. Maar ook een kapotte auto op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein, die zorgt voor 4 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorken... bij ochtend 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. De hoofdrijbaan is daar helemaal dicht. Verkeer vanuit het oosten naar Utrecht kan beter via de A12 rijden. Op de A32 vanuit Heerevee naar Leeuwarden bij Grauw 2 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Er is daar één rijstrook dicht. En verderop door kapotte verkeerslichten bij de N31 6 kilometer. Deze maand in Plus Magazine slikt u de juiste pillen. Een uitgebreid dossier over medicijngebruik en bijsluiters. Financiële experts spekken uw portemonnee.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 De burgemeester van Tilburg grijpt in bij Koraanscholen hoofdzonde van Nederlandse banken in kaart gebracht. De topsectoren kunnen aanspraak maken op 275 miljoen euro onderzoeksgeld. En dat doen ze dan ook. Er komen twee keer zoveel voorstellen binnen dan wij uh, kunnen betalen. Dus dat is een goed teken. En het humeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over 10. En vervolgens is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Burgemeester van Tilburg, dames en heren, heeft aangifte gedaan... tegen twee Koranscholen in zijn stad vanwege mishandeling van leerlingen. Peter Nordanus is die burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Uh, onze GGD heeft uh, in het kader van schoolonderzoek uh, geconstateerd... Uh, dat er een zestal signalen van kindermishandeling zijn. Uh, dan moet je ook zien dat kindermishandeling... ook is als kinderen zien dat een kind geslagen wordt... Ja. Om u meteen even te onderbreken, het zou gaan om één geval waarin een kind met een vlakke hand zou zijn geslagen... en vijf anderen die dat zouden hebben gezien. Zo is het. En dat gebeurt dan op twee plekken. Bij de moskee in Tilburg Noord en bij een Somalisch Koranschooltje wat in een gemeentelijk gebouw zit. Ja. Het gaat om een school waar kinderen in hun vrije tijd Koranles krijgen, toch? Ja, dat klopt. Het is dus ook geen uh, officieel onderwijs wat onder de gemeente valt uh, of zo. Maar het is inderdaad uh, van de, uh, de moskeeën zelf. Waarom stapt u meteen naar de politie als één kind met één keer met een vlakke hand is geslagen? Nou, ik wil het signaal geven dat het uh, onaanvaardbaar is dat kinderen die onderwijs krijgen in wat ik dan maar kwalificeer als een onveilig pedagogisch klimaat, dat onderwijs krijgen, de norm moet helder zijn. Maar ik wil ook graag met, en dat heb ik ook gedaan met de besturen van de beide uh, moskeeën in gesprek, uh, om met elkaar vast te stellen uh, wat niet kan, maar ook hoe je op een uh, ja, goede manier onderwijs kunt geven. Ja, en wat was de reactie? Uh, de, de beide bestuur hebben gezegd: kijk, uh, dit overvalt ons en wij willen dit niet. Daar was ik erg uh, blij mee. Uh, ook gezegd, we willen het uitzoeken. Ik, ik heb gezegd, dat treft, dat willen wij ook doen, uh, maar dat doen we dan met het OM. En we hebben met z'n uh, allen vastgesteld dat het toch wel handig is... om even met elkaar de spelregels te maken. Uh, spelregels voor dit type onderwijs. En er horen dingen bij als... Uh, uh, je moet weten welke docent het geven, er uh, wordt niet geslagen in de klas. En het is ook uh, handig dat er een ordentelijke klachtenprocedure is. Dat als er iets mis is, uh, dat het ook bij het bestuur kenbaar gemaakt wordt. Ja, hoe heb je dat allemaal vastgelegd? Nou, in een set spelregels We noemen dat een protocol. En dat ligt op dit moment bij de beide besturen. Maar ik vind ook. Dat als er dingen mis zijn eh, en eh, gelukkig eh, vinden de beide besturen dat ook, dan hoort dat getoetst te worden. Als kinderen behoren niet geslagen te worden. En dat nee. is een heldere normpunt ja. en dat wordt dus ook getoetst door het OM. Ja, heeft de betreffende Koranschool ook gezegd inderdaad, kinderen horen niet geslagen te worden? Ja, zijn ze het mee eens, het bestuur. Eh, en, maar dan is het, eh, het probleem toch eigenlijk uit de wereld, of niet? Nou, uh, dat zal. Eh, maar uh, eerst zien en dan geloven. Ik heb er niet uh, naast gestaan. Ik wil dat het getoetst wordt. En ik wil ook graag ja. dat we vanuit die heldere normen met elkaar uh, uh, weten waar we staan en daar vervolgens ook naar leven. Ja. Is het niet een beetje voor de buren om dan meteen naar de politie te lopen en aangifte te doen als u het eigenlijk achter de schermen aan het regelen bent? Nee, dat vind ik niet, uh, want het speelt een tijd uh, en uh, ik vind, uh, en dat is ook uh, niet ongebruikelijk als het gaat uh, uh, om jeugd uh, en kindermishandeling, ik vind dat als die signalen zo in een rapport van de GGD hier staan... dat die toets er ook echt bij hoort. Ja. De meldingen komen van de weekendschool... die uh, hoort bij de Marokkaanse moskee in Tilburg-Noord... van de omstreden salafistische imam Ahmad Salam. En die werd in 2004 bekend omdat hij Rita verdonk... toen minister weigerde een hand te geven. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Maar dat vind ik uh, niet zo geweldig relevant. Het is een moskee met een, uh, zeg maar een uh, nogal orthodoxe geloofsbeleving. Maar uh, daar gaat het me niet uh, om. Nou ja, behalve als bij die orthodoxe geloofsbeleving het slaan van kinderen hoort. Uh, precies, maar dat uh, staat los van de manier waarop ze hun uh, geloof denken te moeten beleiden. Ik ja. heb uh, in openheid met het bestuur gepraat en uh, gezegd: van kijk, uh, uh, die normen uh, gelden voor iedereen, ja. uh, ongeacht. De, de wijze waarop je je geloof uh, maar... wil uit. En het bestuur is het overigens daarmee eens. Die zeggen, ja. wij willen ook dat veilige, pedagogische ja. klimaat. Nou ja, anders hadden we meteen een heel groot probleem gehad... als zij vonden dat je kinderen wel zou moeten slaan. Maar de vraag is wat er nu gaat gebeuren als het nog een keer gebeurt. Wat kunt u dan doen? Kunt u de tent daar sluiten? Uh, niet. Het is een, uh, een eigen gebouw. Uh, en het is geen gemeentelijk onderwijs. Uh, dus dan is uh, die strafrechtelijke toets het enige instrument wat er is. Maar ik... Ja. Ik wil het absoluut niet zo ver laten komen. Ik ben met het bestuur in gesprek en wil dat open gesprek ook voeren. En dat aangifte geldt als stok achter de deur. zo is dat. Peter Nodenas, burgemeester van Tilburg. Terug naar uw overleg waar we u uit hebben gehaald. Ja hoor, dankjewel. Hartelijk dank. Daag. Daag.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 Ja, in Nederland, dames en heren, wordt jaarlijks 275 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek uitgevoerd door de topsectoren. De een vindt dat te weinig, de ander weer veel te veel. Het deugt niet of het klopt niet. Deel 4 hoort u van de kennisindustrie gemaakt door Marcel Dekker. Nederland doet economisch mee met de wereldkoplopers. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Nieuwe economieën komen op. Beproefde technieken en producten geven geen antwoord meer op wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Het kabinet heeft daarom wetenschappers en ondernemers gevraagd om samen te kijken hoe we ons kunnen blijven onderscheiden. De uitvoering van het topsectorenbeleid is feitelijk niet meer dan een gemeenschappelijk belang en een tafel met eraan wetenschappers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid die dat belang in de praktijk kunnen brengen. Eén ding om dat soort zaken in goede banen te leiden... heb je natuurlijk altijd nodig. Het universele glijmiddel in potentieel ingewikkelde driehoeksverhoudingen geldt. Het liefst zoveel mogelijk. Er is gekeken naar uh, de omvang van het nwo budget En er is toen vrij ambitieus uh, gezegd... 275 miljoen van, van, he, van die pakweg 650... moet echt gericht binnen de topsector worden ingezet. Dit is Jos Engelen voorzitter van het NWO. De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek... financiert onderzoek voor het grootste deel uitgevoerd... aan de Nederlandse universiteiten. En het onderzoek dat gefinancierd wordt... wordt geselecteerd uit onderzoeksvoorstellen... die hier worden ingediend en beoordeeld. Het NWO vervult een belangrijke rol in dat topsectorenbeleid. Zij beheren namelijk het geld... waarop elk van de negen topsectoren in Nederland een beroep kan doen. Er komen veel voorstellen binnen, er komen twee keer zoveel voorstellen binnen dan wij uh, kunnen betalen. Dus dat is een goed teken. Uh, nou bent u dan uiteindelijk als NWO toch niet meer dan een penningmeester... of doe ik u dan onrecht aan? Uh, ja, dan doet u uh, de organisatie onrecht aan. Want in de eerste plaats uh, hebben we een rol gespeeld... om in samenspraak met de wetenschappers die uh, agendas te bepalen. En in de tweede plaats uh, is deze organisatie er dan voor... om niet uh, het bedrag over te maken op de bankrekening die ons wordt aangewezen... maar juist om te zeggen stuur maar voorstellen in op basis weer van die agenda. Die beoordelen we de beste winnen en daar maken we het geld voor over. Wat is de aard van die voorstellen, weet u dat? Uh, AgriFood uh, bijvoorbeeld, daar zijn voorstellen om te onderzoeken... Uh, hoe, uh, we weten dat we naar een wereldbevolking van 9 miljard groeien... hoe kunnen we ons in die ontwikkelende markt... met betere producten, met voedingsrijkere producten... met gezondere producten uh, blijven manifesteren? En hoe kunnen we de mensen, er zit ook uh, maatschappijonderzoek aan... hoe kunnen we de mensen ervan overtuigen... dat ze uh, hun uh, consumptiegedrag moeten aanpassen... aan wat uh, inderdaad uh, deze aarde nog kan opbrengen? Dat is één voorbeeld. Daarvan uh, kun je zeggen dat uh, de praktijk heel dicht bij uh, de wetenschap ligt... en dat er dus ongetwijfeld ook heel veel bedrijven geïnteresseerd zullen zijn in dat onderzoek. Waarom financieren zij dat onderzoek eigenlijk niet? Waarom moet dat uit uw portemonnee komen? Uh, bij de industrie zie je vaker dat, en dat begrijp ik ook heel goed... dat onderzoek dat uh, nog helemaal aan het begin staat, uh, noem het fundamenteel... Uh, daarvan is nog niet duidelijk, A, ah, precies waar het uit zal komen en ook nog niet dat het voor de industrie interessante toepassingen zal opleveren. 275 miljoen voor de topsectoren die de opdracht kregen te innoveren... en economisch interessant onderzoek af te leveren. 275 van het totale budget van zo'n 650 miljoen voor onderzoek. We hebben vanaf het begin pal gestaan voor de volle breedte van de wetenschap... en voor onze volledige missie. Dus er is eh, altijd aangegeven door mijn bestuur... Als we dat nominale volume van 275 uh, moeten halen... dan kan dat alleen als er aan de andere kant voor het vrije onderzoek uh, extra ruimte komt. En dat is door dit kabinet nu gelukkig bevestigd. Met andere woorden, geen verschaling van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland... vanwege dat topsectorenbeleid en vanwege het geld wat daar naartoe stroomt? Nee, Ambitie is uiteindelijk om tot die top 5 van de kennis-economie in Europa te behoren en daar ook te blijven, stevig te blijven. Dat gaan we halen met dit topsectorenbeleid. Eh, dat gaat absoluut lukken. Morgen in het vijfde en laatste deel van de serie kennisindustrie tellen we de plus- en minpunten van het topsectorenbeleid nog eens bij elkaar op. En doen we een eerste aanzet tot een 2.0-versie. Ik heb wel aangegeven dat nu het nieuwe kabinet er zit... en er een nieuwe minister van Economische Zaken er zit. Het tijd is voor het 2.0, zoals ik het noem. Het is nu tijd om te kijken naar de specifieke behoeften... van die individuele sectoren. Wat de creatieve industrie nodig heeft... is niet noodzakelijkerwijs wat de topsector chemie... of de topsector energie of de topsector landbouw nodig heeft. Er is dus tijd, het is nu tijd voor maatwerk. Dat is morgen in de nieuwe bijdrage van Marcel Dekker. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de Caro via goedemorgennederland.kro.nl Straks hoofdzonden van Nederlandse banken in kaart gebracht. Eerst nu het ochtend Iris hier is Henk Spaan. Hoe haalt de Volkskrant het in haar of zijn hoofd om dat artikel van Nico Koffieman, Marianne Thieme en nog zo'n dierenvrouwtje af te drukken op de opiniepagina? De Partij van de Dieren wil geen eet afleggen aan de koning. Nou en? Is de Volkskrant een spreekbuis van Koffieman? Is dit nieuws dat fit is to print? Koffieman en Thieme zijn zevende dags adventisten, Godbetert. Ik zeg ineens God betert, maar heb nooit precies begrepen wat het betekent. Als je boos bent, zeg je bijvoorbeeld, zevende dags Adventisten zijn tegen het homohuwelijk God betert. Ze eten geen paardenvlees, geen varkensvlees en geen garnalen God betert. Hoezo geen garnalen? Wat hebben de garnalen nou weer gedaan? Ik ben meteen lid geworden van die nieuwe site met Femke Halsema, de correspondent.nl. Omdat ik zeker weet dat zij zo'n achterlijke brief van Koffieman en zijn groupies nooit zouden publiceren. Koffieman is de Anton Heiboer van de Zevende Dags Adventisten. Of hoe heet die andere goeroe met zeven vrouwen? Henk Jurjaans, ja die. Vrouwen zat die achter zo'n baardje met charisma aanlopen. Net als boeven in de gevangenis, die trekken ook een bepaald soort vrouwen. Die gaan hun brieven schrijven en liefdes betuigen en zo, god betert. dagsadventisten zijn tegen abortus, god betert. Nou, de wereld stond even stil hoor. Toen Koffieman en zijn vriendinnen bekendmaakten dat ze geen eet wilden afleggen aan Prins Pils. Who the fuck cares? Nou, de Volkskrant klaarblijkelijk, die drukte het af. Meer dan een kwart pagina, god betert. Ik heb ook geen zin om een eet af te leggen aan prins Pils. Dat komt toch niet in de krant? Ik <lacht> he. span morgen toch het humeur van Neil Gunjelli, <tie> <tie> sometimes I feel like one woman kicking as a racing funny run in on my cues for crime. Kick your back get on the garbage, can't get on a date with superman fly the Het is uh, zeven minuten voor half elf, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Hoe staat het met uw eigen bank? GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout maakt een overzicht... op basis van de jaarcijfers van de grote Nederlandse banken. Meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u er verstand van eigenlijk, van banken? Ja hoor, genoeg. Genoeg? Wat heb u op een rijtje gezet dan? Wat ik al een rijtje heb gezet, is echt in de jaarverslagen... om te gaan kijken van, oké, okay, hoeveel, hoeveel hebben ze op de balans staan? Hoeveel, is, uh, hoeveel, hoeveel gaat er bijvoorbeeld naar uh, bonussen van de bankiers? Ja. Uh, hoe groot zijn onze banken eigenlijk? Hè? Al dat soort analyses, eigenlijk allemaal punten... waar we het allemaal wel over hebben als we het over de bankencrisis hebben. Maar wij hebben dat eens ingedeeld in... wat zijn nou de zeven grootste problemen die er zijn met banken? Nou, dat ja. hebben we dan de zeven hoofdzonden gemaakt. Dat die is zijn natuurlijk een... Nou ja, wat, wat, laat ik er een paar noemen. In ieder geval uh, de bonuscultuur, hebben we het natuurlijk vaar, vaak over gehad. Ja, dat is één. Uh, de, grootte, de grootte van de bank is een uh, belangrijke. Dat is twee. Uh, het, het speculeren, dus het omgaan met de derivaten... Die, uh, die soms gewoon gevaarlijke producten kunnen zijn. Ja, dat is drie. Uh, vier is het gebruik van belastingparadijzen. Uh, dan hebben we nog... Uh, hoe, hoeveel heb je nog in je voorraad? Uh, ja. De hebzucht, nou... Parasitisme oh, is nog de een zevende, volgens oh, mij. Oh. Nou, dan heb ik. Oké, okay. goed. En dan is het natuurlijk de vraag: hoe ziet die ranglijst er dan uit wat de Nederlandse banken betreft? Wie staat er bovenaan als beste bank? De beste bank, ja, we hebben, we hebben het, we doen niet echt aan een, een, een cijferlijstje, hè. Oh. Maar als je wel gewoon, nee, kijk, wat we doen is echt gewoon... we zetten dat dus neer voor al die Nederlandse banken. Ja, maar als, als je, je wel weet hoe je eigen banken doet... dan wil je toch zien waar ze ergens in een ranglijstje staan, toch, of niet? Tuurlijk, tuurlijk. Of dus dat moet dan dan dan een kun je een heel lijvige rapport van een paar honderd pagina's door? Nee, want dat is nou net het mooie. Kijk, die heel veel lijvige rapporten, die zijn... en wat wij hier doen is op die zeven kwesties gewoon de verschillende banken scoren... en dat ook nog eens netjes samenvatten, zodat je dan eens kunt kijken van... goh, hoe zit het nou met mijn verschillende banken? Ja. Als ik dan zelf zou de conclusie zou trekken... welke bank scoort eigenlijk goed op dat die vooral de reële economie financiert... niet te veel speculeert, niet te veel in schulden zit... niet te veel in belastingparadijzen zit... Nou, dan, dan komt de Triodos Bank op al die gradaties er goed uit. Ik denk dat het grote publiek denkt, waar is de Rabobank? Want die schermen er altijd mee. De Rabobank uh, van de grote jongens. Als je gaat kijken hè, naar de vier grote jongens die we hebben in Nederland... SNS, ABN, AMRO en ING en Rabobank... dan denk ik dat je van die vier kan stellen dat, dat Rabobank er het beste uitziet. Ja? Maar, maar, toch maar noemt u, Triodos kort beter. Maar toch noemt u Rabobank ook als risicobank. En dat komt vooral omdat zij heel groot zijn. He, ze zijn groter dan de Nederlandse economie. Dus dat zorgt ervoor, als er iets misgaat bij de Rabobank. Nou, dan, dan zullen we dat in heel Nederland echt merken. Want uh, zeg maar, we hebben nu al SNS en ABN AMRO genationaliseerd. Ja. Nou bij de Rabobank hebben we het over een, een, een grotere. Het zeg maar, is groter dan het, dan het Nederlands Bruto Nationaal product. Dus dat dus is 600 probleem. miljard ongeveer. Ja, klopt en wat maar, uh, sorry. Nee, dit, en dit, een dit, ander punt ja nou ik wou toch maar, even bij dit punt blijven stilstaan want dat is namelijk in deze tijd niet onbelangrijk. Oh, ja, nou, nou goed, maakt u zin af. Dan. Ik zal <laughs> danku, geduldig, danku, ik zal ook u dank u luisteren. Dank u meneer Konkelman. Wat ermee te maken heeft is dat Rabobank natuurlijk ongelooflijk veel in activa zit op hypotheken. Ja. En dat maakt het wel kwetsbaar. En dat is zeg maar wel een wat breder probleem van de Nederlandse bank. Als je gaat kijken hoe financieren wij de reële economie... dan doen Nederlandse banken dat redelijk goed... vergeleken met andere uh, Europese banken. Maar wij zitten wel heel zwaar te leunen op de hypotheken in Nederland... oftewel op de huizenmarkt. En dat maakt ons wel kwetsbaar. En daar zijn wij dus wel kritisch op. Want als er iets misgaat in de huizenmarkt... dan zal de Rabobank dat ook zeker merken. Uh, dan toch nog even terug naar de omvang uh, van het kapitaal van die Rabobank. 600 miljard is wat wij in dit land met elkaar verdienen. Het bruto nationaal product. U zegt eigenlijk dat de Rabobank in zijn eentje al groter is dan de hele Nederlandse economie. En als die bank dus op omvallen zou komen te staan ooit... dat we het heel moeilijk hebben om die bank overeind te houden. Dat is namelijk precies wat er nu als Cyprus gebeurt. Waar het bankwezen groter is dan wat daar met z'n allen bij elkaar wordt verdiend in de economie. Z Klopt. Lopen wij dan het risico ook in Cypriotische toestanden verzeld te raken? Nou, gelukkig zitten onze banken iets minder in risico voor landen zoals Griekenland. Dus daar zijn we al heel veel uit teruggetreden. Dus dat scheelt. Ja. Uh, ik denk dat je wel kan stellen dat een ING nog wel uh, zwaar zit... in uh, landen als Spanje en Italië. Dus kwetsbaar zijn we zeker. Maar het is absoluut zo dat uh, het idee van... goh in Nederland is het veilig en de problemen zitten vooral in Zuid-Europa... dat is wel een aspect wat wij aankaarten van... nou, die veiligheid is relatief. Wij, zijn niet ze hè, wij hebben niet banken die zeven keer de economie zijn... In Cyprus. Nee. Maar we hebben inderdaad banken. Nou, gaan we weer even naar Rabobank. Die is 120% van het bruto nationaal product van Nederland. ING, ING is nog groter. Dan heb je het over bijna 160%. Maar goed, als je die banken dan, als je een totale bankwezen, in ieder geval van de systeembanken bij elkaar optelt, heb je toch wel ongeveer zeven keer zoveel als we met elkaar verdienen, of niet? Niet zeven keer, maar wel uh, een forse factor. Ongeveer drie dacht ik, ja. ja. ja. Dus dat is uh, Nederland, als je gewoon kijkt even naar alle verschillende uh, de, de bankensectoren in Europa... dan, dan staat Nederland wel uh, in het toplijstje met de grootte van banken, absoluut. Ja, wat is de les? De les is toch uh, heel duidelijk, daar hebben we het dan wat langer over gehad... is van we moeten nu echt serieus werk gaan maken van het kleine maken van banken... het splitsen van taken van banken. Dat wordt echt een belangrijke taak. Als je ziet wat er nu is gebeurd op Europees niveau... we hebben de bankenbonussen iets wat aangepakt. Uh, een aantal derivaten, hè, wat, wat uh, gevaarlijke producten... dat wordt strenger gereguleerd. Ja. Er is een Europese bankencontrole, dus daar zijn wel stappen gezet. Ja. Maar eigenlijk het grote punt van hoe groot kan een bank zijn... en hoe gaan we die taken splitsen? Ja. ja, dat blijft nog steeds eigenlijk een, een soort taboe. En daar moet nu echt stap in gezet worden, wat ons betreft. Dat is een mooie taak voor de Europese toezichthouder ook. De hoofdzonden van banken.eu. Dat is uh, uh, het internetadres waar het allemaal te zien is, hè? Ja, klopt. Hartelijk dank, Bas Eickhout. Graag gedaan. Brussel. Einde van deze uitzending. Bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. En dus kijken we vooruit nu aan het einde van deze uitzending naar het volgende half uur, het komende half uur. En dat staat in het teken van het bezoek van de Turkse premier Erdogan. Jeroen Wielaert in lijn 1. Lijn 1 neergestreken in Amsterdam om te praten met uh, wethouder Nevin Ozutok en uh, Elsevier journalist Sipwinia over... Turkse toestanden. Probeer een beetje de nuance te zoeken en misschien wel even over oplossingen te praten. Maar eerst het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Het aantal werklozen is vorige maand gestegen tot boven de 600.000. In februari kwamen er volgens het CBS 21.000 werklozen bij. Er zijn nu 613.000 mensen werkloos. En dat is het hoogste aantal in bijna 30 jaar. De politie in Ghana heeft opnieuw een verdachte opgepakt... voor de moord op de 25-jarige Afke Kuipers. Dat meldde Ghanese media op internet. De Nederlandse vrijwilligster werd eerder deze maand doodgeschoten... in de Ghanese stad Thema. Ze liep samen met andere vrijwilligers op straat... toen de groep werd overvallen door gewapende mannen op motoren. Er zitten nu twee mannen vast... Een paar dagen na de overval werd ook al een man gearresteerd. Rusland en Cyprus praten vandaag verder over het lenen van geld. Cyprus hoopt dat Rusland een bestaande lening wil verlengen. En dat zou Cyprus uit de crisis kunnen helpen. Het land kan van de EU 10 miljard euro krijgen... maar moet ook nog eens ruim 7 miljard zelf opbrengen. Dat zijn de hoofdpunten. AWB verkeersinformatie. Files op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorken... bij ochtend twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... Na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, 8 kilometer. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. Verkeer vanuit het oosten naar Utrecht kan beter de A12 nemen. Op de A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Reduzum, 5 kilometer file. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er is daar één rijstrook afgesloten. Verkeer richting Leeuwarden kan vanaf knooppunt Heerenveen... beter omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaert. Goedemorgen. Uit Lijn 1. Yunus Erdogan, Öcalan. Het zijn ongelijke grootheden in een gecompliceerde situatie ingewikkeld Europees spanningsveld vlak bij het Midden-Oosten. Dat sneuje joch weet niet wat hem overkomt. Al jaren bij twee liefhebbende vrouwen ondergebracht en nu het middelpunt van woedende discussie aangeblazen vanuit Turkije, terwijl ook de positie van de Nederlandse jeugdzorg een moeilijk punt is. De Turkse premier eh, wou hier eerst naar de Keukenhof... maar weigerde om daar te gaan lopen. blauwbekken... en schudt vanmiddag de hand van premier Rutte. Turkse hand die onderdeel uitmaakt van de lange arm uit Turkije. Islamitisch getint paternalisme dat Europese aanvoerders... als Merkel en Sarkozy heel wantrouwig heeft gemaakt... over een Europees lidmaatschap. En dan is er nog de Koerdische leider in ballingschap en in gevangenschap... die vandaag met zijn boodschap komt over de Koerden. Boodschap waar Erdogan niets van moet hebben. Daarom even liever gezellig bijpraten met Mark. Turkije, een wespennest... Wat moeten wij er eigenlijk mee? 0800 1121 is het nummer waarop u erover kunt meepraten. 0800 1121. tweeten naar lijn 1 radio 1. En e-mailen kunt u naar lijn 1 apestaatje ntr.nl. Over allerlei manieren om van allerlei verslavingselende af te komen. Turkije, niet onze verslaving. Nevin Ozutok, wethouder Milieu in Amsterdam Oost. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar, Younes, wat vindt u ervan? Nou, Ik vind het sowieso heel erg uh, vervelend voor de jongen en, en voor zijn pleegouders uh, dat die nu onder deze hectiek van de hele discussie onderdeel zijn van gemaakt. Dus dat betreur ik. Uh, ik vind uh, op het moment dat jeugdzorg reden heeft gezien om die jongen daar weg te halen bij zijn, bij zijn ouders... Uh, dat, dat dat ook op uh, goede gronden is, uh, blijkbaar is geweest. Maar volgens, en, het hef, volgens het hof moest hij terug naar zijn ouders, blijkt nu. Ja, daar zijn we inderdaad uh, later op achtergekomen. En ik vind dat, dat jeugdzorg hierin veel zorgvuldig heeft moeten opereren. En nu gaat de discussie eigenlijk veel meer over... los van uh, pleegzorg, over de geaardheid van de, uh, van de pleegouders. Uh, we hebben zelfs over de discussie over Turkije uh, op dit moment. Dus... Er, er zijn een aantal uh, zaken waar we met, met elkaar goed over, over na moeten denken. Ja, maar dat uh. onderscheid moeten wij ook nu hier proberen te maken... want er worden allerlei hele merkwaardige verbanden gelegd, niet? Sibwinia? Ja, ik, kijk over de zaak Junos uh, zelf uh, durf ik eigenlijk niet zo veel te zeggen. Want wat weten wij eigenlijk? We weten dat het uh, jongetje negen of acht en 8,5 half jaar geleden... met een gezwollen hoofd en een gebroken armpje in het ziekenhuis belandde. En dat mag ik pleegzorg toen hij een goede reden had om het kind mm -hmm. weg te halen. Maar als je kijkt naar het politieke niveau, dan, gaat het, dan is Junos dan wel van het symbool. Maar wat ik persoonlijk interessant vind, is de campagne die door de Turkse regering... namelijk de vicepremier Bosdag een rechterhand, een van de rechterhanden van premier Erdogan... die vandaag in Nederland is. En dienstpartijgenoot, die voorzitter is van de parlementaire mensenrechtencommissie. Mm. Het parlement is daar trouwens een overgrote deur in handen van diezelfde partij. Die campagnes die zij voeren... Uh, tegen wat zij noemen de assimilatie van uh, kinderen in landen... Niet, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en, uh, en België met name. Dat is die lange arm? Nou, dat is de poging van de lange arm. Hè. Die lange arm die is al enkele tientallen jaren uh, aanwezig... maar dit is een nieuwe lood aan de lange arm, zou je kunnen zeggen. Eerst was er de seculiere staat Turkije... en nu is er die sterk islamitisch getinte regering... die met al die tentakels naar Duitsland, naar Nederland... Ja. bezig is om heel paternalistisch, ja, maar dat, paternalisme, het, dat, dat op te treden. Dat, dat, dat, dat lijkt zo, dat is ook zo. Maar laten we niet doen alsof dat een nieuw fenomeen is. De Turkse staat, ook voordat Erdogan tien jaar geleden aan het bewind kwam... en een almachtige Turkse leider werd eigenlijk... Eh, was het zo dat de Turkse staat, de kemalistische, zogenaamde... seculiere Turkse staat, al probeerde om zijn Turkse... Eh, Onderdanen tussen aanraakstekens hmm. in landen als Duitsland en Nederland onder de duim te houden. Toen was dat trouwens voornamelijk ook ingegeven door angst. Want er liepen hier allerlei bewegingen rond, zoals Miligurus, wat trouwens Erdogan uit voortkomt. Uh, Islamitische bewegingen, Ja, precies. Ja, dus de grondlegger daarvan is meneer Erbakan. Er Erdogan? Er dat is de leermeester van Erdogan. Erdogan en die is nog even premier geweest in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw nog afgezet door het leger... althans onder druk van het leger afgezet. Uh, dus toen was de Turkse staat in de jaren 80 en 90... vooral uit om laten we zeggen, oppositie, oppositiebewegingen... niet uitsluitend islamitische, maar ook linkse... en wat ik meer zei, onder de duim te houden in, de, uh, in het buitenland. De laatste tien jaar heeft er een iets andere link gekregen... want die oppositiebewegingen van toen, zoals uh, ja, daar komt Erdogan zelf uit voort. Dus het, uh, het is nu meer uh, niet meer zozeer... om de oppositiebeweging hier onder de duim te houden... als wel om uh, een breder programma van... Uh, van het bij Turkije houden en bij de Turkse geest... en de Turkse waarden houden van de Turkse uh, diaspora. Ja. Uh, dat is het programma. En nou moet je uitkijken, ook wij in lijn 1, voor generalisaties... Hè, waar natuurlijk ook weer die hele discussie wordt aangeblazen... over wel of niet lid worden van de Europese Unie. Kijken we even naar wethouder Ozertok. Uh, hoe, hoe, hoe is dat met u? Uh, voelt u ook die lange arm of bent u... waar we even niet mee moeten generaliseren, wat de Turk bestaat natuurlijk niet. Er zijn heel veel verschillende Turken. Maar hoe voelt u dat, die lange arm? Ik voel geen lange arm. Uh, zeker niet die van uh, Erdogan persoonlijk. Uh, wat, ik, wat ik wel zie is uh, grote invloedssfeer wat, uh, wat Turkije uitoefent. Ook een grote aantrekkingskracht heeft. Het gaat goed met Turkije. Het is een, uh, een van de uh, groeiende economische machten aan het worden. Terwijl we in Europa heel veel problemen hebben. Dat is uh, het ook het gaat... dilemma. dilemma. Dat is precies voor, het dilemma. de minister van exact. Buitenlandse Zaken die inmiddels al vaak zo gekscherend in de kolommen komt als Timmerfrans. Want die moet dus ook weer het Nederlandse ha lands uh, handelsbelang uh, bewaken. Precies. En uh, als het gaat om die economische samenwerking... het zou goed zijn voor beide landen, uh, zowel voor Nederland als voor Turkije... als die samenwerking uh, tot stand komt. Um... Die is er, hè? Die, er is gewoon een douane-Unie. Er, er, dat gaat... dat, dat probleem bestaat in die zin dat, niet. Dat loopt gewoon. Dat loopt gewoon. Jij, daarvoor, hoeven, daarvoor hoeven ze ook helemaal geen lid te worden van de Europese Unie. Daarvoor, dus... daarvoor hoeven ze ook niet lid, lid te worden van, uh, van de Europese Unie. Wat ik wel belangrijk vind is... Uh, als het gaat om deelname van Turkije aan de Europese Unie... dat het, uh, het slaag kan maken in de democratiseringsproces in Turkije. Daar ben ik voorstander van. Dus in die zin ben ik, vind ik het belangrijk dat die hervormingen doorgaan... Uh, dat die ingeslagen weg inderdaad wel doorgaat. Want als ik kijk naar de situatie in Turkije... Uh, dan valt er nogal, nogal het een en ander te verbeteren. En zojuist is er net gezegd dat er oppositie alleen vanuit de, reg uh, vanuit de religieuze bewegingen was... ten aanzien van Erdogan... Um, het is ook eerder ook van de linkse beweging, Turkse linkse beweging ook geweest... waarin men heeft geprobeerd om die invloedssferen in het, in het buitenland ook te doen verminderen. Dus Turkije heeft, heeft een aantal dingen uh, nog te doen. Uh, die moet echt in die democratische processen slagen gaan maken. Laten we niet vergeten dat de aantrekkingskracht op jongeren van, vanuit Turkije en de Turks media, en de economie, ontzettend groot is. Het is niet alleen het religieuze aspect en wat er binnen de moskeeën gebeurt. Maar die jongeren, die, die, die, er komt ook weer een bepaalde groep uit... die zich dan weer zo vreselijk tegen joden uit. Ik heb pas gelezen, Het, was heel het is duidelijk. afschuwelijk. Het is ja. afschuwelijk. Ik, ik wist niet wat ik hoorde. Dat was voor mij voor het eerst dat ik zo'n uitlating van jongeren hoorde. Dat, dat, dat geeft dus al aan dat, wij, dat er wel iets fundamenteels... Uh, verkeerd gaat als het gaat om de opvoeding van jongeren. Dat, dat gaan wij niet oplossen met de discussie of Turkije nou deel moet nemen aan de EU of niet. Hè? Nee, dat is Die probleem, probleem. Is, hier, is hier midden in Nederland, midden in, uh, in, in onze samenleving. En ik ben geïnteresseerd, wat gaan wij daaraan doen? Daar wil ik een ik moet, even, ik, goed, ik moet even een oproep doen aan de luisteraars die uh, geïnteresseerd zitten mee te luisteren, maar ook geïnteresseerd mee kunnen praten. 0800 1121. 0800 Kijk even naar een tweet van John Koenraads. Die zegt: Jammer dat de Turkse inwoners van uh, Turkije de pineut zijn door de politieke verhoudingen. Zelf heb ik Turkse vrienden en die zijn goud waard. Dat was John. En ook Anton die zegt dat die high-prote Turkse jongetje weer typisch Hollands is. Ons de peuterig landje, wat de grote de wereld altijd wil vertellen dat de Nederlandse wet zaligmakend is... en zonder respect rekening te houden dat er in andere landen historisch heel anders wordt gedacht. Verschillen in cultuur. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Ja, maar het is, wel, is wel, de, een, een, een wel een hoogstmerkwaardige reactie natuurlijk... Want uh, het betreft hier niet over Hollandse bemoeienis met Turkse kinderen. Het gaat hier over Turkse bemoeienis met Nederlandse kinderen. Ook al zijn die van Turkse origine. Dus ik geloof dat deze uh, inbeller een, uh, de zaak omdraait. Ja, maar dan denk ik zelf uh, een beetje dimmen uh, daar vanuit Turkije. En, het, het is gewoon zo dat het hier in Nederland plaatsvindt. Zeker. Maar in de, Ze ik, hebben zich te gedragen. Zeker, maar hebben natuurlijk, we zijn in dit land ook heel lang heel naïef geweest op dat punt. Hè. Dus bijvoorbeeld wij zeggen van ah, de dubbele nationaliteit is allemaal geen probleem. Voor, Voorbijgaand aan het feit dat de nationaliteit door ons wel tot uh, onbelangrijk kan worden verklaard. Maar de Turkse nationaliteit is voor de Turkse staat en voor veel Turken wel degelijk van belang. Hè. We hebben daardoor bijvoorbeeld dat, uh, het gegeven dat de Turkse dienstplicht tot ja. in die Nederland voelbaar is. En uh, je ziet ook aan deze campagne, niet per se uh, ja, van de Turkse regering en de Turkse regeringspartij, uh, dat, men, uh, dat men vindt dat uh, mensen die ooit uh, voorvader hebben gehad in Turkije tot Turkse onderdanen moeten worden gerekend. Dus uh, nogmaals, ik reageer op deze inbeller... Het is niet begonnen. Je kunt, wel, je kunt ook wel spreken dat hier een zekere hype gaande is. Maar de hype is niet van origine afkomstig tegen Nederland. Het is begonnen met een hype in Turkse media. En passend in een campagne van de Turkse overheid. Ja, maar vervolgens komt die hype omgekeerd in onze vaderlandse media terecht. We hebben ook ja. weer heel veel verschillende nuances. Nou, nee, ik dat Ik vind ook dat de vicepremier, de vice Lodewijk Asscher, eigenlijk te ver is gegaan. In die zin ja. dat hij een beetje heet hoofdderig mee is gegaan. Met de stemming die kennelijk in sommige Turkse... Hij was op zijn is. beurt aanmatigend. Nou ja, Hij is in ieder geval niet echt precies geweest over waar die bemoeienis zich dan toe, toe uitstrekt. Want kijk, een Nederlandse premier of waarnemend premier kan natuurlijk zich niet bemoeien. Kan niet de Turkse overheid verantwoordelijk stellen voor wat er in de Turkse televisiestation wordt verkondigd. Dat zouden we ook niet aangenaam vinden andersom. Op zijn minst onbeleefd. Maar Neven Ozutok, u vertelde ja. net ook al over het voorbeeld van die Turkse jongens die zo tegen de Joden hebben geageerd. Ja. En u vertelde dat met een heel streng, streng, streng gelaat. Ja. Wat voor beleid moet je erop loslaten? He, nu van los van Yunus. Dat ja, gaat precies. ook weer over helaas. Ik, ik, uh, wat mij heel erg heeft geraakt... is dat, uh, dat die jongeren met hun uitspraken uh, niet doorhebben... Uh, A, uh, helemaal voorbij gaan aan de geschiedenis, aan de jodenvervolging. Uh, altijd makkelijk over praten... Als het gaat om uh, nou ja, steun aan het uh, regime, fascistisch regime van uh, Hitler. Ik vraag me af of die jongeren echt bewust weten, wat, echt weten waar, waar ze het over hebben. Het gaat hier over precies. opvoeden. O, gaat het hier over, o, precies, het gaat hier over opvoeden. Het gaat hier over een vreedzame samenleving die we, die we in Nederland uh, willen met elkaar. Dus dat betekent ook dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Opvoeders hun verantwoordelijkheid maar, uh, maar, moeten... Maar het kan het niet gewoon zijn dat die ouders zelf die signalen doorgeven? Nou ja, Erdogan. Ja, Erdogan heeft zelf toch ook ja, het een en ander dus over zionisme. De, dus ja, maar dat ontstaat... de, beweging, de beweging waar Erdogan uit vandaan komt is uitgesproken uh, antisemitisch. Met de was een antisemitische beweging. Is dat ook dat zeker ja. zekere hoogte? Uh, maar Erdogan de, stelt dan zionisme op één level als het ja, ja, fascisme. Dus, dus, precies, dus wat kun je jongens in Nederland. Uh, nou ja, goed, die kunnen het allemaal het beide nemen. Maar de signalen die komen natuurlijk uit eigen kring, via media, ouders en politieke bewegingen. Dat ze beïnvloed worden, dat dat soort door dat soort uitlatingen van Erdogan wat ook heel erg betreurenswaardig is uh, sluit ik niet uit, maar dat betekent niet dat wij nog steeds uh, hier de plicht hebben om uh, wel goed iedereen te informeren, of het ook ouders zijn, opvoeders zijn of jongeren zijn, en ik denk dat verschillende geledingen, Turks organisaties, maar ook moskeeën, daar echt een rol in kunnen spelen ik ga ja, even tenzijde, het kan zijn dat die, dat die deel van het probleem zijn en niet van de oplossing zeg ik dan ja. in al die emoties... nou, zo pessimistisch ben ik niet dat is, dat is een mooi geluid. Uh, wij, wij houden van uh, de positieve benadering. Uh, discussie is in ieder geval reden genoeg voor demonstraties links en rechts. Vanmiddag wordt er in Den Haag gedemonstreerd tegen Erdogan. En Omoed Sen aan de telefoon. Jij gaat morgen in Lelystad demonstreren. Maar dan gaat het over de fouten bij het bureau jeugdzorg. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ja. Uh... Wij gaan demonstreren tegen de fouten die zijn gemaakt door Bureau Jeugdzorg. Uh, wat u onder andere ook op de media heeft gelezen. Uh, wij zijn er ook wat dieper in, uh, hebben er ook wat dieper onderzoek naar gedaan. Uh, we zijn ook wat meer fouten tegengekomen, ook binnen onze gemeenschap zelf. En uh, ja, dat was gewoon een aanleiding uh, voor ons om een demonstratie op te zetten. Het gaat niet uh, per se om een Turkse demonstratie. Nee, dat, uh, dat wil ik sowieso even uit de lucht halen. Want er wordt nu overal op de media gezegd dat het allemaal Turkse demonstraties gaat en dat er zoveel Turken komen. Maar het gaat echt om alle kinderen, ook Nederlandse. En Marokkaanse, Poolse. En Marokkaanse. Van alle, van alle afkomsten, van alle culturen. Het gaat echt over alle kinderen die onterecht zijn behandeld door het bureau jeugdzorg. Jij bent twintig jaar, uh, relatief nee. nogal negentien nog maar zelfs, ja. uh, jong dus, maar met wat voor ervaring heb jij te maken gehad dat je het idee hebt gekregen voor deze actie, deze, deze demonstratie? Um, nou ja, zeker ook door steun vanuit uh, Turkije zelf... dat ik heb gezien dat het echt zo'n groot probleem was. Daarna dat ik me erin heb verdiept en dat ik ook nog eens heb gepraat... en uh, ook via Facebook mensen hun verhaal hebben aangehoord... en heb gewoon gehoord hoe, hoe fout het allemaal was. Dat, ja, ik kon dat gewoon niet beseffen. Maar wat is dan, dus, de, ja. wat is dan de kritiek op het bureau jeugdzorg? Wat heeft jou daar zo in geraakt? Wat wil jij veranderd zien? Nou, bijvoorbeeld dat als er een kind uit huis geplaatst wordt, dat het belangen van een kind voorop staan. En dat het kind wel in een uh, soort vanzelfde uh, omgeving wel wordt uh, opgegroeid, zeg maar. Die in een passende opgegroeid. omgeving. Ja, in een passende omgeving. Dat het kind moet altijd voorop staan. Maar dat is toch, Excuus dat, dat ik hier interveneer, maar dat, in, ja. dat, is toch het, dat is toch het staande beleid van Bureau Jeugdzorg. Dat ze proberen om kinderen. Uh, Indien enigszins mogelijk, eh, laten we zeggen, enigszins in dezelfde etnische, culturele of uh, anderszins sfeer onder te brengen. Maar dat het probleem eruit bestaat dat in sommige etnische, culturele, nationale groepen moeilijk pleegouders te vinden zijn. Nou, ik heb. Uh, ik weet niet of u gisteren op Nederland twee de, de debat heeft gevolgd. Nou, als daaruit... ik daar nog niet aan gekeken heb, wat dan nog? Oké, okay, ja, nou daaruit was bijvoorbeeld te zien dat er een, een, een, een Turkse familie drie jaar lang. Heb, heeft gewacht op een pleeggezin. En die heeft het niet gehad. En nou als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou, geef ik als voorbeeld Yunus. Zijn achtergrond is islamitisch. En hij wordt ondergebracht bij lesbische stellen. Ik heb zelf helemaal niks tegen lesbische stellen. Ik heb er uit diepe respect voor. Maar dat is geen identieke opgroeiing. Voor nee, maar is, nu is de Turkse overheid bezig met een campagne... om meer Turkse uh, Nederlanders in dit geval het te laten maken, dan, dan is het toch evident dat zelfs de Turk, Turkse overheid inziet dat als er een probleem is, dat dat kennelijk deels bestaat uit het feit dat er geen weinig uh, animo is, of in ieder geval was, bij Turken in Nederland om pleegouder te worden. Ja, daar heeft u ook een punt in, maar wat wij ook zelf hebben gezien is dat er wel genoeg aanmeldingen zijn, of dat de mensen die zich hebben aangemeld, gewoon, uh, ja hoe zou ik het zeggen, uh, ...geen kinderen krijgen of heel weinig. En dat is dan eigenlijk de reden van uw demonstratie, begrijp ik? Dat is ook van de punten. Dat is zeker een grote punt. En het punt is natuurlijk dat er fouten worden gemaakt. Wij willen gewoon met deze demonstratie uh, geen boosheid opwekken bij niemand. Wij willen gewoon dat er een, tot een oplossing wordt gebracht. Wijzen op de fouten. Wijzen dus op de fouten, moet Sen. Het gaat morgen gebeuren in Lelystad. Hoeveel mensen verwacht jij... Uh, ja, zoals het er nu naar uitziet, verwachten we ongeveer 1500 à 2000 man. Maar ja, we kunnen nooit wat zeker zeggen. Je kunt het niet met zekerheid zeggen. Wie, wie verwacht je eigenlijk? Want je vertelt het gaat over alle nationaliteiten, maar als ik je betoog zo goed beluisterd, dan is het toch uh, nogal. Uh, ja, de, de, in, in hoofdzaak gaat het toch over Turkije. Al, althans, je redeneert heel erg vanuit het Turkse onderdeel van het verhaal. Ja, omdat ik, omdat ik niet uh, natuurlijk in wil gaan op de mensen hun verhalen die mij privé zijn verteld, ga ik ook in op wat er zeg maar, een beetje op de media bekend is. Maar uh, we hebben echt zoveel aanmeldingen van ook Nederlandse mensen, ook Marokkaanse mensen. Dus het gaat echt niet alleen over Turken. En mag, mag ik nog iets weten? Sinds wanneer is uw verdergaande betrokkenheid bij de pleegzorg in Nederland ontstaan? Is dat al jaren zo? Is dat misschien sinds vorige week? Nee, ik, heb, uh, ja, ik ben er nooit echt diep in verwor verworpen geraakt, dat zeker. Maar ik ben wel altijd dicht bij het nieuws geweest en heb wel alles gevolgd. In, hoever in hoeverre... Sinds, uh, sinds, sorry? Ja, ga door. Even afmaken, Oemot. Ja, ja sinds twee, drie weken ongeveer uh, loop ik het echt te volgen gewoon. Oemot, ik, ik ga uh, jouw onderdeel besluiten, maar ik nog één vraag. In hoeverre heb jij te maken met die lange arm uit Turkije... waar we het in het begin van deze uitzending over hadden? Uh, helemaal niet. Jij bent dus gewoon vrij en onafhankelijk uh, uh, zelf bezig... samen met uh, je familie en je mensen om dit te doen. Het wordt niet uit Turkije aangeblazen, Integendeel. Uh, dankjewel. Dank je wel. Nee, absoluut niet. Prima. Nou, we zullen zien hoe dat afloopt morgen. Uh, ik heb hier een uh, nieuwsbericht uit afkomstig van de Telegraaf... dat uh, vertelt dat, dat, belt dat premier Erdogan ziek is. Uh, daarom is hij uh, niet naar de keuken op gegaan. Uh, hij is sinds gisteravond in Nederland. Uh, wat zijn plotselinge ziekte voor gevolgen heeft... wat voor aard de ziekte heeft, is ook nog niet duidelijk. Hij zou worden ontvangen door Rutte... En uh, ook koningin, Aan koningin Beatrix. Dus ja, ja dat, dat verandert de situatie wat betreft Erdogan. Hij is uh, blijkbaar niet in zijn beste vorm. Maar uh, dat verandert niets aan waar wij het over hebben. Uh, de situatie met Turkije, wel of niet. 0800 1121. Kunt u misschien nog net even meebellen? Uh, Nevin Ozutok. u zei net, u bent optimistisch. Hm. Ja, ik ben echt een rasoptimist. Ras dus als ik... Uh... Als ik zou ervan uitgaan dat er niks in de wereld zou veranderen... dan was ik zeker niet in de politiek gegaan. Dus... Uh... We, uh, wij zijn met elkaar in staat om dingen te ver veranderen. En uh, ik ga voor een vreedzame uh, samenleving en een dialoog. Waarin, die dialoog uh, gaat vandaag dus wat minder met Erdogan uh, zo, zo te horen. <laughs> ja, ik hoop dat hij snel herstelt en dan uh, volop meedoet. Dat, uh, dat, zal, dat, uh, uh, dat is aan hem wel toevertrouwd. Maar waar het mij om gaat is, is de discussie hier in Nederland. Wij hebben hier met jongeren te maken... die verschillende denkbeelden hebben over homoseksualiteit en over uh, over uh, relig religiositeit dus daar moeten we echt iets aan, iets aan doen. En ze hebben te maken met Nederland. En ze hebben te Nederland maken met Nederland. Dat zijn gewoon Nederlandse niet. jongeren. Nederlandse ook die jongeren die uh, op tv... Die, die zeer vervelende uitspraken hebben gedaan uh, over de Joden. En daarvoor inmiddels ook hun lazer hebben gehad. Exact. Die, uh, nou, ik of hoop dat vooral op de, zicht... de lazer heeft gekregen... is de man die uh, aan het programma heeft meegewerkt. Hè? Die werd bedreigd. Dus het, uh, uh, Ik weet, ben er niet van overtuigd... of de jongens die de, uitla de Semitische uitlanding hebben gedaan... in eigen kring het, is, het is inmiddels wel duidelijk dat, het, dat oh, ze iets gedaan hebben wat niet deugt. Of ze daarmee direct hun. Naar onze normen, naar onze normen. Of ze daarmee direct hun nee, opstelling is... veranderen, is de vraag. Een telefoon, uh, meneer Van Loon, die zegt dat de Nederlandse regering ook schuldig is door Erdogan uit te nodigen, meneer Van Loon? Dat klopt, ja. Ja, er zijn enorm veel uh, tegenstanders hierover en dat is ook terecht. Want uh, democratie kennen we in Turkije niet door deze president. Want als je iets tegen de president zelf hebt of tegen de partijen, dan word je gelijk uit de weg geruimd. Laat hij eerst maar doen, en dat zegt ook de multiculturele vereniging in Berlijn en andere steden in Duitsland. Uh, laat hij zich eerst maar eens bemoeien met, uh, met Turkije zelf. Laat die maar eens iets doen aan de kinderen die naar de dadelvelden gestuurd worden om de dadels te plukken. Kinderen, gewoon kleine kinderen. We mogen blij zijn dat door deze twee mensen, deze twee vrouwen, deze kind opgevangen is. Wat zwaar mishandeld is. Daarom heb ik ook respect voor die mevrouw die het laatst aan het woord was. Die zorgt er inderdaad voor, die probeert alle mogelijke manieren dus om dat... De bewerkstelligen ook, dat ze op een goede plek terechtkomen. De persoon die daarvoor was, die heeft wel degelijke lange armen uit Turkije. En er zijn er nog veel meer. Kortom, u moet, u, u, mo kortom u moet er niks van hebben. Maar wat dan, met, uh, wat dan uh, betreffende het, het uh, optimisme van mevrouw Ozutok hier in de bus... er gaan nou, dus ook dingen goed. Er gaan inderdaad veel dingen goed. Ik, heb, ik werk veel met uh, Turkse mensen samen, dus die met bepaalde problemen zitten. Dus, en die ik uh, kan helpen, gelukkig. Wat doet u dan, meneer en, Van Loon? Zegt u? Wat doet u dan? Als ze hulp nodig hebben, dus uh, in verband met eventueel uh, de familie dus die naar Nederland uh, wil komen voor enkele weken, dus waar ze dan naartoe moeten, dus, want dat weten ze vaak niet. Dan denken ze dus naar de IET moeten, maar dat kunnen ze ook bij de gemeente doen. Uh, mensen dus die hun familielid hier naartoe willen halen, dus, of hun dus, of wat dan ook, en die daar problemen ondervinden dus. Kortom, u helpt ze ook in uh, een sepsis over uh, toestanden in Turkije. We moeten naar het eind van deze uitzending. Um, het lijkt mij dus in ieder geval dat wij, hoe de, wat voor bezwaren er ook zijn, uh, in dialoog blijven. Niet waar? Dat we blijven praten erover. En dat we het proberen te sturen in de goede richting. Exact, ik denk dat dat de enige weg is. En elkaar uitsluiten, dan gaan we precies doen uh, wat we zeggen dat dat niet moet gebeuren. Dus blijf ja. in dialoog. Sibin, ja, ja, jij nog ik, heel kort? Nou, ik ben buitengewoon sceptisch over meneer Erdogan. Maar hij is niet via een revolutie of een staatsgreep aan de macht gekomen. Hoogheid is er nu bezig om er een beetje een politie-staat van te maken. Maar hij is via democratie aan de macht geraakt. Dus wil ik wil nog even precies. de correctie over de vorige inbellen. En we wensen hem beterschap. En we wensen Turkije-beterschap. En vooral Junis, Peterschap. Dit was Lijn 1. Morgen zijn we weer zometeen de gids. Blijf van uw toestel. Nederland telt 9 topsectoren. 9 belangrijke pijlers van onze economie waarin industrie en wetenschap sinds kort met elkaar samenwerken. Onze kennis gaat naar de industrie. Volgens het kabinet is het de gulden weg naar meer innovatie en een sterkere economie.